Bismillah, salatu salam, alihi wa We zagen de vorige keer dat de veel aanbidders, de de profeet vrede zijn met hem, een aantal zaken hadden gevraagd die onmogelijk waren. Onmogelijk natuurlijk in de zin van de mensen kunnen zoiets niet realiseren. Maar de profeet sallallahu alayhi wasallam als hij het had gewild dat Allah subhanahu wa ta'ala bijvoorbeeld de berg van Safa en de grond van mekka voor hem in goud veranderde of zou veranderen, dan zou Allah subhanahu wa ta'ala hier gehoor aan geven. Hij hoefde het slechts te vragen, sallallahu alayhi wa sallam. Maar aangezien zijn verheven karakter, zijn mooie eigenschappen en de goede opvoeding die hij van zijn heer heeft genoten, stond hij het zichzelf niet toe om zijn heer zoiets onbenulligs, zoiets belachelijks te vragen. Hij was het die zich vanaf het begin had afgewend van alle pracht en praal Ik moet niet vergeten dat Mohammed alayhi wasallam, als hij had gewild dan was Quraysh zoals we voorheen hebben gezien bereid om hem tot leider te maken om hem tot koning te maken om hem alles te geven wat zijn hartje begeert maar alayhi wasallam, hij weigerde weigerde in te gaan op al hun verzoeken Weigerde te kiezen voor het wereldse en het hier te laten hij die het wereldse geen waarde toekende alayhi en het was ook aan hem te zien aan zijn levensstijl aan de manier hoe hij door het leven ging aan de bescheidenheid waarmee zijn leven werd gekenmerkt zijn eten zijn drinken zijn omgang met zijn metgezellen. Als hij had gewild. Dan had hij onder zijn metgezellen. Als een koning kunnen leven. Zij waren bereid om alles op te geven. Om willen van hem. Hij hoefde het slechts te vragen. Maar hij weigerde. Hij weigerde zijn hand op te houden aan een ander. Hij sallallahu alayhi wasallam, Ging zelf werken. En zwoegen. En ploeteren. Om zijn kost te winnen. Zo was hij sallallahu alayhi wasallam. Hij stelde daarmee een voorbeeld... wat betreft het uitkijken naar het hiernamaals... en het neerkijken op het wereldse leven. De reden waarom Allah subhanahu wa ta'ala... die tot alles in staat is... deze verzoeken van de mousjirikien... van de veelgoden aanbidders... niet inwilligde of niet... er niet op in is gegaan... dus geen gehoor aan heeft gegeven... is omdat zij dit niet deden uit serieusheid en niet deden met een oprechte intentie dus zelfs de verzoeken die zij hebben ingediend waren niet serieus bedoeld het is niet zo dat zij echt werkelijk <coughs> werkelijk in afwachting waren van het realiseren van die zaken zodat zij daarna de islam konden omarmen, dat was het niet ze deden dit, uh, ze deden dit alleen uit bespotting en hardnekkigheid dat was het, meer niet. Ook wist hij dat zelfs als Allah subhanahu wa ta'ala dit zou verwezenlijken. Ook wist de Almachtige, al zou hij dit allemaal verwezenlijken, wat ze allemaal hebben gevraagd, zij alsnog niet zouden geloven. En zij hun tyrannie en ongeloof gewoon zouden voortzetten. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-An'am 109, tot en met 11. Waak samu billahi jehde eymanihim la inja ethum eyatun la yuk minun nebiha ul innam al eyatun indallah wa ma yo shirokum ennaha idajat la yuk minun Allah subhanahu wa ta'ala die zegt en zij hebben bij Allah subhanahu wa ta'ala de eet afgelegd ze hebben bij Allah gezworen dat indien er een teken tot hen zou komen, zij er zeker door zouden geloven. Dus het zal voor hen zijn zweren, dat als er een teken zou komen, zij zouden geloven. Maar dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, zeg voor zeker, alle tekenen zijn bij Allah. En wat zal jullie doen weten, dat als er eenmaal een teken tot hen kwam, zij niet zouden geloven. Met andere woorden zelfs als een teken tot hen zou komen. Zij nog steeds niet zouden geloven. Vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala. Geen gehoor gaf aan deze verzoeken van de musriki. En ook omdat een volk dat om bewijzen vraagt. En vervolgens de tot hen gekomen bewijzen verlogend. ontkent, In aanmerking komt voor een alles vernietigende bestraffing en bestraffing gelijke die van aad en vermoed en wat te denken natuurlijk van viraouw, niet te vergeten die meerdere malen de tekenen van zijn heer heeft mogen aanschouwen en hij weigerde te geloven, wat was het gevolg, ze werden vernietigd Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk in surat al-an'am vers nummer 8 Wakalu. Lola unzilla alayhimele. Wallau een zenna meleken la kodial amro thumala yumbaroen. Oftewel, en zij dus de veel aanbidders, de ongelovigen, zeiden: waarom hebben zij geen engel tot hem, dus tot Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, doen neerdalen. En hierop geeft Allah Subhanahu wa ta'ala antwoord en hij zegt: En indien wij een engel neerzenden als wij een engel zouden neerzenden dan was de zaak zeker besloten en hadden zij geen uitstel meer gekregen duidelijke woorden dan was de zaak besloten als zij niet zouden geloven dan hadden zij geen uitstel meer gekregen dus indien Quraysh de tekenen zal verlogenen dan zal Allah subhanahu wa ta'ala hen vernietigen maar de wijsheid van Allah subhanahu wa ta'ala heeft bepaald dat deze gemeenschap van ons, namelijk de gemeenschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zoals ook vermeld staat in de overlevering, niet in aanmerking komt voor een allesvernietigende bestraffing. En dat is natuurlijk een vorm van warmhartigheid. Dat wij niet in aanmerking komen voor een allesvernietigende bestraffing. Dit gedrag van Korees duidt erop dat zij, zoals ik al eerder zei, niet geïnteresseerd waren in de waarheid maar dat zij slechts Mohammed sallallahu alayhi wa sallam in zijn missie, in zijn opdracht wilde dwarsbomen want zouden zij oprecht zijn zoals ik al eerder aangaf dan was de Koran voldoende bewijs voor hen geweest vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala ook als antwoord op hun belachelijke vragen de volgende verse openbaarde van Surat al Kaboet, vers nummer 50 tot met 51 Surah Al-Ankaboot, vers nummer 50, tot en met 51. En daarin staat: Wakalu kalu löwla unzila alayhi ayatum mir rabbih. Kul inna al ayatu عند الله. Wa inna ana nadeerun Mubin. Awa lem yakfihim. Anna anzalna alaykal kitab yutla alayhim. Inna Fidelikal delika la rahmatan wa liqawmin yu'minun, gelet op deze woorden. Hij zei, en ze zeiden, was er maar een teken, teken natuurlijk een wonder, van zijn Heer aan hem gezonden, wederom. Zeg voorwaar, de tekenen zijn slechts bij Allah. En hij is degene die daarover beslist. Een teken wordt getoond met de wil van je Heer. En voorwaar, ik ben slechts een duidelijke waarschuwer. Dat is zijn taak, dat is de taak van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala daarna, is het voor hen niet voldoende dat wij aan jou, dus aan jou Mohammed, het boek hebben neergezonden? Is het niet voldoende als bewijs, als wonder, als teken, het boek hebben neergezonden? Dat aan hen wordt voorgedragen? Voorwaar, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, daarin is zeker barmhartigheid en een vermaning te vinden voor een volk dat gelooft. De Swat al kaboet 50 tot met 51. De profeet sallallahu alayhi wasallam, had de gewoonte om van tijd tot tijd een christen jongeman te bezoeken, die bedreven was in het maken van zwaarden. Dit bracht Korees ertoe om het gerucht in de wereld te helpen dat Mohammed sallallahu alayhi wasallam, de Koran zou hebben geleerd van deze jongeman. Ze zeiden van: hij heeft het van hem geleerd. Dit is Terwijl deze jongeman niet eens bij machten was om naar behoren Arabisch te spreken, kon hij niet. Voeg daaraan toe dat zijn kennis van de Bijbel en de Torah de kennis is of was van een, van een alledaagse Christen, die niet veel weet van zijn eigen boeken. Daarnaast moeten wij niet vergeten dat deze voorgaande hemelse boeken geleden hebben, natuurlijk, onder verdraaiingen en onderwijzigingen. De teksten zijn uit hun verband gerukt teksten zijn zelfs weggelaten teksten zijn zelfs toegevoegd en ga zo maar door maar het antwoord dat Allah subhanahu wa ta'ala hierop gaf was één die zijn weerga niet kent hij zei namelijk in surat al-nahm 103 een prachtig antwoord wat zei Allah subhanahu wa ta'ala wala qad na'lamu annahum Allah zei en voorzeker wij weten dat zij zeggen voorwaar. Het is slechts een mens die hem onderwijst. En dan zegt alles van. Oftewel, Allah geeft als antwoord hierop het volgende. Hij zegt, de tong van degene waar zij valselijk naar verwijzen is een vreemde tong. En dan bedoelt hij natuurlijk de jonge man mee de christen, jonge man mee. Het is een vreemde tong. Maar dit is een duidelijke Arabische taal. En daarmee doen dat natuurlijk op de Koran. Diegene, die is niet eens bij machte om een Arabische zin naar behoren uit te spreken. Hoe kan hij dan met zo'n Koran komen? De profeet sallallahu alayhi wasallam plachte ook van tijd tot tijd plaats te nemen nabij het heilige huis. En om hem heen verzamelde zich de onderdrukte metgezellen. Zij waren altijd het mikpunt van spot en vernedering. Altijd, deze metgezellen. Naar hen werd verwezen en gezegd, dat zijn de metgezellen van Mohammed. Zijn dat nou werkelijk degene die uit ons midden door Allah zijn geleid? Indien datgene waarmee Mohammed is gekomen werkelijk voor de waarheid staat, dan zouden deze mensen ons niet voor zijn geweest. Daarin kan niet. Hierop antwoordde Allah subhanahu wa ta'ala in surah Al-An'am 53: "Waka zalika fatanna ba'dhum bi ba'd li yaqulu a ha'ula'i manna Allahu 'alayhim min baynina alaysa Allahu bi a'lam bil shakirin." Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt: "En zo hebben wij sommigen van hen door de anderen of middels de anderen beproefd dus de ene groep geldt als beproeving voor de andere groep opdat zij zouden zeggen zijn zij het dan die Allah onder ons heeft begunstigd zijn zij het die door Allah boven ons zijn verkozen zij, Binan, Sohaib deze figuren zijn ons voorgegaan in het goede, dat kan niet en het was een beproeving en dan, het kan, dat iemand die minder gefortuneerd is dan jij, die niet zoveel voorstelt, dat diegene jou eerder is of voor is in het begaan van het goede. En daarom toen Abu Sufyan werd gevraagd door Herakl over Mohammed sallallahu alayhi wasallam. hij stelde hem natuurlijk een aantal vragen. Een van die vragen was, wie zijn zijn volgelingen? Toen zei Abu Sufyan, het zijn de zwakkeren onder ons. Toen zei Herakl, de koning van de Romeinen, die zei tegen Abu Sufyan, en dat waren altijd de volgelingen van de profeten. Hij zei, dat waren altijd de volgelingen van de profeten. Het begint altijd met de zwakken. Kijk maar naar Mozes, kijk maar naar Jezus, kijk. Altijd de zwakkeren zijn de eerste die de profeten volgen. Waarom? Ze hebben niks te verliezen. Er is geen sprake bij die mensen van hoogmoed. Hoogmoed komt natuurlijk met wat? Met rijkdom. Maar Abu Jahil bijvoorbeeld Abu was bevreesd. Als ik zou toegeven aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallim, Dan ben ik niemand meer. Nee dan ben je alles Abu Jahil. Als je maar zou kunnen nadenken. Als je maar zou beseffen. Wat de islam met zich meebrengt. Aan verlossing. En aan redding. Maar zover dacht Abu Jahil niet. Dus ze zeiden van. Zijn zij het dan die Allah onder ons heeft begunstigd. Toen zei Allah subhanahu wa ta'ala. Is het niet Allah. Die de dankbaren. Het beste kent. Allah weet toch. Wie dankbaar is en wie niet. Wie het verdient om moslim te worden. En wie het niet verdient. Ook staat in Sorat al ahqaf Vers nummer 11. <tiffing in faith> en degene die niet geloofde. zeiden tegen degene die geloofde. Als hij. Dus daarmee. Doelend op de Koran. Iets goeds was. Dan zouden zij ons niet voorgaan door daarin te geloven. Bestaat niet. Ik wil het voor vandaag hierbij houden. Inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu la ila